Nu de PvdA de rode veren weer heeft aangetrokken, zoals Rutte dat noemt... zijn de verschillen volgens hem alleen maar groter geworden. In Egypte hebben honderden voetbalfans het hoofdkantoor van de voetbalbond aangevallen. Ze protesteerden tegen de hervatting van de competitie. Ze hebben vernielingen aangericht en voetbaltrofeeën meegenomen. De fans willen dat de mensen worden gestraft... die verantwoordelijk zijn voor de voetbalrellen in februari in Port Said. Daarbij kwamen 74 mensen om het leven... De voetbalbond legde na de rellen de competitie stil... maar onlangs werd besloten dat die toch wordt hervat. Justitie in Egypte heeft na de rellen meer dan 70 mensen aangeklaagd... onder wie hoge politiefunctionarissen... die te weinig zouden hebben gedaan om de rellen te voorkomen. Koningin Beatrix heeft de eremedaille voor kunst en wetenschap... van de huisorde van Oranje uitgereikt aan Irma Boom. Boom is bekend als vormgever van boeken... en zowel in Nederland als in het buitenland gelauwerd. Haar hele oeuvre is opgenomen in de bijzondere collecties... van de Universiteit van Amsterdam. Op de zevende dag van de Paralympische Spelen in Londen... is het eerste dopinggeval bekend geworden. De Braziliaanse gewichtheffer Bruno Pinheiro Cara is geschorst... na het gebruik van pillen. Die kunnen worden gebruikt om spierversterkende middelen te verdoezelen. Hij mag in Londen niet in actie komen. Het weer. Vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Overdag vooral in de ochtend bewolkt. Smiddag spreekt de zon door. Het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Weij. Hartelijk welkom op deze avond. Deze nacht is het eigenlijk al 6 september, het begin daarvan. Waar gaan we het over hebben? Nou, lijsttrekkers kibbelen de hele tijd. Dat kunt u zien, dat kunt u horen om de gunst van de kiezer. Het gaat dan vaak over bezuinigingen op korte termijn. En op Radio 1 willen we in lunch en in Casaluna eens verder kijken dan de waan van de dag. Aan de hand van zeven thema's praten wij met bijzondere denkers... over hoe Nederland er in 2025 uit zou kunnen zien... En dat is iedere dag iemand met een ander vakgebied. Vandaag Kasten de Dreu, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie. Verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En dan gaan we gaan met hem hebben over de voorwaarden voor een dynamische arbeidsmarkt. En als u nou denkt, heel leuk, maar het wordt me te laat. U kunt deze uitzending podcasten. Kijkt u dan op de website kazaluna.ncv.nl. Sowieso kunt u naar onze Facebook-site als u meer informatie wil. Goed, dan nu over die dynamische arbeidsmarkt. Hartelijk welkom, Kasten de Dreu. Nee. Ja, wat is is dat eigenlijk een dynamische arbeidsmarkt? Nou, Dat is een goede vraag. Um, ik, ik stel me daar zelf iets bij voor... Uh, waar mensen in en uit organisaties gaan... allerlei verschillende soorten werk doen. Um, dat lijkt mij heel dynamisch. Um, het lijkt me ook nog wel vrij ver weg, als ik eerlijk ben. Maar um, willen we dat? Nou, is dat iets ja, om uh, na te streven? Politici willen dat, werkgevers willen dat... Uh, sommige werknemers willen dat ook. Ik, ik denk dat veel mensen dat wel willen... en tegelijkertijd ook het heel erg moeilijk vinden... om dat uiteindelijk ook te doen. Uh, want we zijn natuurlijk ergens ook wel erg gewoontedieren... die het fijn vinden om in een bepaalde plek te zitten... in een bepaald huisje te zitten... en dat gewoon lekker uit te bouwen... en lekker op orde te hebben. Uh, en daar zit direct ook een beetje de spanning... die je natuurlijk ook in het, uh, in het politiek debat wel ziet. Uh, aan de ene kant willen we die flexibilisering... en sommige partijen zijn daar heel erg voor door het ontslagrecht te versoepelen... de WW-uitkeringen te korten of korter te maken. Terwijl andere partijen eigenlijk toch weer aan dat... meer aan dat hou maar vast wat we hebben enzovoort. Ja, hou maar vast is SP, het PVV en de Partij van de Arbeid... ook wel enigszins, toch? Ja. En op de schop, om het even kort weg te zetten... VVD, D66. Ja, precies. Ja. Goed, die dynamische arbeidsmarkt. Kan een arbeids- en uh, organisatiepsycholoog als uh, Carsten de Dreu... eigenlijk wel uit de voeten met zo'n begrip? Maar de Want dynamische het, arbeidsmarkt... Nou ja, het is, ja. Kijk, de arbeidspsychologie is natuurlijk toch een heel, <coughs> een heel ander vak, of niet? Uh, ja, ja, ja, zeker. Dus, ik ben, uh, dus, die, dus, dus arbeidsjuristen en, en arbeidseconomen en ook sociologen... die, die kunnen hier, uh, uh, denk ik, heel erg veelzinnige dingen over zeggen... waar ik heel erg veel van kan leren... Um, waar die, die organisatiepsychologie um, wel wat over kan zeggen... is hoe mensen eigenlijk werken, waarom mensen werken... wat hen beweegt, letterlijk en ook figuurlijk. En vanuit dat perspectief kan je natuurlijk wel degelijk kijken... naar wat er op dit moment in de Nederlandse arbeidsmarkt gaande is. Uh, wat er ook wellicht nodig is om uh, dat concurrerend vermogen... Van, van de Nederlandse economie weer wat, uh, wat op te krikken. Of nog beter te maken, want het is eigenlijk best wel goed. Um, dus je kunt wel een beetje vanuit dat perspectief van... hoe zit de mens in elkaar uh -huh. uh, uitspraken doen... over wat wel en wat niet zou moeten gaan werken in, uh, in dat politiek beleid. Ook, ja, wat nu voor het heeft raakvlakken wordt. dus. Ja, je, het, is, het is een van de onderdelen natuurlijk. die daar. De mensen zijn een belangrijk ingrediënt van die hele arbeidsmarkt... Ja. En als je dus iets weet over hoe mensen in elkaar zitten... dan kun je de, van daaruit ook wel iets begrijpen over zo'n arbeidsmarkt. Ja. Op wat voor manier wordt er eigenlijk aandacht besteed aan die arbeidsmarkt? Je noemde het net al even. Hè? Pensioenleeftijd gaat het dan over. Mm -hmm. Ontslag, bescherming, <kuggen> aanpassen van de WW. Hè? Ja. Dus dat, dat is, dat, daar hebben ze het over. Nou ja, daar hebben ze het over. En uh, dat, dat zijn ook allemaal dat zijn echt belangrijke thema's. Uh, nogmaals, een aantal van die thema's... Uh, komen voort uit vooral, denk ik, meer macro-economische overwegingen... en dingen als vergrijzing, et cetera. Um, wat mij wel de hele tijd opvalt in, uh, in dat hele debat... is dat er heel erg weinig eigenlijk gekeken wordt naar, uh, naar die werknemer... die dan maar uh, sneller ontslagen moet worden... en flexibeler inzetbaar moet zijn... en eventueel maar voor zijn eigen moet gaan zorgen... Uh, Terwijl wat we weten is dat mensen heel goed in staat zijn... om in de loop van hun leven maar te blijven leren. En je zou eigenlijk willen dat uh, veel meer dan nu het geval is... organisaties aandacht besteden aan wat we dan noemen het inzetbaar maken... en het vergroten van de inzetbaarheid van mensen. Um, en een van de discussies die loopt is dat bijvoorbeeld mensen... naarmate ze ouder worden, bepaald soort werk niet meer goed aankunnen. Het wordt te zwaar, het wordt moeilijk, enzovoort. En... Um, en dan is de, de eerste reactie vaak... nou, dan moeten we ze maar kunnen ontslaan... en vervangen door uh, jonge, sterke kerels die het nog wel aankunnen. Terwijl als je in de loop van zo'n loopbaan van mensen ervoor zorgt... dat zij niet alleen op hun 35ste, maar ook op hun 55ste inzetbaar zijn... misschien op een heel andere manier... Um, dan heb je aan die 55-jarigen ook nog heel erg veel. Veel meer dan op dit moment het geval is. Ik ik dat vind... is eigenlijk heel logisch, hè? Ja, ik denk dat het heel logisch is. Maar wat mij wel opvalt, is dat in het hele debat... Uh, dat idee van die inzetbaarheid uh, nauwelijks uh, naar voren komt. En uh, het is ook een vrij complexe materie. Je kunt daar ook niet zeg maar, allerlei one-liners over, uh, over uitsmeren. Want voor het ene soort werk moet je dat op een andere manier doen. En, en, enzovoort. Dus dat is ingewikkeld. En het, is ook, het is ook niet iets wat je van, van vandaag op morgen realiseert. Dus één kabinetsperiode, zelfs eentje van vier jaar... is absoluut niet voldoende om dat voor elkaar te krijgen. Uh, en toch denk ik, als je in 2025, of waar hebben we het ja, over... Ja, als je daar naartoe wil, als dat, als dat je, je, je horizon is... nou ja, dan heb, je, uh, dan heb je 12, 13 jaar de tijd. En dan kan je de huidige 35-jarigen, wijze van spreken, klaarstomen voor... Uh, voor een goede inzetbaarheid op zijn 55e. Waar hij geleerd heeft ander werk te doen... en zich weer met zijn capaciteiten die hij dan heeft... Uh, nuttig te maken. Ja, maar de, deze inzichten, hè? hoe zijn die tot stand gekomen? Uh, ja, dit... Uh, door heel veel, heel goed onderzoek. Ja? ja? ja? Nou ja. ja. ja. Nou ja, dus een wat? van de dingen is, he, dus, dus wat je op een gegeven moment kunt doen en dat zijn he, met name collega's van mij hebben dat gedaan, is, is kijken naar in wat voor soort organisaties zie je nou problemen ontstaan met bijvoorbeeld die oudere groep werknemers mm -hmm. en waar zijn nou organisaties waar die problemen zich eigenlijk helemaal niet voordoen. En, wat je dan en is dat dan een soort organisatie? Nee, dan kan het heel goed zijn dat je ik noem maar wat twee bouwbedrijven mm -hmm. hebt. En in het één bouwbedrijf loopt het helemaal vast. En in het andere bouwbedrijf zie je dat, dat die 55-jarigen... daar allemaal nog prima aan het werk zijn, inzetbaar zijn. Dingen doen zich nuttig maken. En heel vaak ook met ontzettend veel plezier en commitment uh, aan het werk zijn. En wat je dan gaat doen is dat soort K6, bij wijze van spreken, vergelijken. Hoe komt dat nou? Waar zitten nu de verschillen? En dan is een van de conclusies die eruit naar voren komt... is dat die, dat, zeg maar dat positieve bedrijf mm -hmm. uh, al veel meer aan inzetbaarheid heeft gedaan. En veel meer op zoek is samen met die werknemers de hele tijd. Van wat kun jij wel en wat kun je niet? Wat heb jij in huis waar wij als organisatie van kunnen profiteren? En komt dat omdat er dan een verlichte geest aan het hoofd staat van zo'n bedrijf? Ja, dat zou kunnen. Of, dat, of het kan zijn dat daar ook gewoon een economische noodzaak is. Bijvoorbeeld, ze mogen ze niet ontslaan. Mm -hmm. Ze moeten ze wel houden. En dan kan je denken van... Godverdekken me balen. En je kan denken van ja, maar goed, we hebben ze in huis. Laten we eens kijken wat we er dan nog mee kunnen. En dan blijkt dat vaak heel erg veel te zijn. Mensen hebben enorm veel uh, capaciteiten die uh, onbenut blijven. En dat is uh, heel vaak ook helemaal niet erg. Want je kunt niet alles wat je kunt uh, maar, maar uitvinden. Maar op, op een gegeven moment op zoek gaan naar wat kan iemand nou nog meer dan wat hij eigenlijk de afgelopen jaren heeft gedaan, of zelfs waarvoor we hem aangesteld hebben. Dan zijn er soms heel erg uh, positieve verrassingen. En daar kan je als organisatie enorm van profiteren. Ja. En dat is een alternatief. Niet een, niet een alternatief in de zin van dat vervangt een uh, acties op het gebied van, van de WW moet korter en het ontslagrecht moet flexibeler. Want dat, dat moet ook allemaal anders is het gewoon economisch niet vol dat te mag houden. Dat wel. Nou ja, ik persoonlijk denk van wel. Ik denk dat we, we hebben het wel heel erg dichtgetimmerd hebben. En dat, uh, dat leidt ook tot, tot inertie en stilstand. Dat maakt het heel erg moeilijk. Het punt is, op het moment dat je aan die inzetbaarheid van die mensen gaat werken... is het ook niet meer zo'n probleem dat, ze op een dat, dat dat ontslagrecht uh, wat ontspant... Want komen ze onverhoopt op straat te staan, dan hebben ze zo ontzettend. Dan hebben ze een heel portfolio aan mogelijkheden en zijn ze ook beter inzetbaar, ook in andere organisaties. En dan krijg je dus die dynamische arbeidsmarkt, waar mensen in ja. een organisatie komen, daar weer uitgaan, wellicht weer terugkomen op een andere manier. Nou, dat, dat, dat is iets waar we wel naartoe moeten. Zijn er ja. uh, bijvoorbeeld landen waar ze dat beter doen dan in Nederland? Eh. Um, nou, landen, dat of, weet ik of niet. Er zijn, er bepaalde zijn... Of bepaalde sectoren? Of... Ja, er zijn altijd voorbeelden van organisaties waar dat heel goed gaat. Um... Wat is bijvoorbeeld een organisatie waar dat heel goed gaat? Um... Nou, ja, nu ontschiet we natuurlijk de namen. Dus een mooi voorbeeld. Ja, dat is he, hem te pakken. Maar, nou, dat ja, uh, was niet de bedoeling hoor. Nee, nee, nee, Ik was nee, gewoon nee. benieuwd. Nou, kijk, je, hebt, uh, dus, dus je had een, een mooi voorbeeld van, van een organisatie... waar dat een tijd lang goed gegaan is. Dus op een gegeven moment gaat dat ook weer mis. Want dat, dat, dan blijven ze daar te veel aan hangen. Maar zijn organisatie, een organisatie waar ze op een gegeven moment zeiden... weet je wat, we leggen het gewoon helemaal bij de werknemers... op de werkvloer neer, laag in de organisatie. Regel het maar. Doe maar waar je zin in hebt. He? Heel extreem. Mm -hmm. En wat je zag gebeuren was dat die werknemers zichzelf begonnen te organiseren. Gingen innoveren, met plannen, ideeën kwamen. Daar ook mee aan de gang gingen. En dat heeft een hele tijd die organisatie uh, geen windeieren gelegd. Dat was, die mensen waren zeer productief. Uh, waren zeer tevreden met het werk wat ze deden. En het liep als een trein. Op een gegeven moment gaat dat weer mis. Want dat zie je heel vaak in organisaties. Het, het is een soort, soort slingerbeweging. Mm -hmm. hè, van volledige vrijheid en innovatie. Uh, heel organisch naar, ja, dan, dat werkt dan weer niet. En dan komt, wordt de prikklok weer geïntroduceerd, en dan worden de teugels aangetrokken. Ja, en daar moet je als organisatie ook weer op tijd bij zijn. Als je te laat bent, dan. Uh, maar dan kom, leg je het af. dan kom je natuurlijk op het punt van, je noemde net even de prikklok. De mm -hmm. prikklok is natuurlijk toch een, uh, een symbool van wantrouwen. Ja. ja. Hè? En wat jij beschrijft, uh, dat wordt gezegd van, nou ja, uh, regel het maar. Dat is een blijk van, van vertrouwen. Mm -hmm. Blijkbaar gedijen mensen daar dus beter op. Tenminste, in, in, in, in, in een tijdje. Je, ja, hebt, te, toch, je hebt toch ook ja. organisaties die, die uh, een enorme prettige werkomgeving voor, uh, mm -hmm. voor, voor, voor, voor mensen. Wat was het nou, Apple bijvoorbeeld? Ja, nou, ik, ik ken het voorbeeld van Google. Die Google had een, ja, een prachtig kantoor gebouwd met uh, zitzakken en, ja, ja, uh, ja, en, uh, en een doorgezaagde bus waar je in kon gaan sturen en weet ik wat allemaal. En een aquarium waar je in kon gaan liggen. En wat was nou die klim... ik zag ook een foto van een klimmuur, kan ik me herinneren. Ja, ongetwijfeld was ook, was die ook bij ook... Google. Ja. ja, en een liaan en ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar goed. Ja. Nou, ja, nee, nee. Dus dat is heel erg leuk. En, en Google heeft natuurlijk ook wel wat geld uh, te besteden. Uh, dus voor een deel is dat ook een uithangbordje om, uh, om weer high potentials binnen te halen die dat wel cool vinden en zo. Dat is allemaal prima. Uh, je moet je wel afvragen of dat uiteindelijk op de lange termijn uh, werkt. Of dat nou echt de productiviteit verhoogt. Ik, ik vraag me dat ernstig af. Um, maar het heeft, het heeft een aantal positieve consequenties. Nee, maar het gaat erom dat je dus veel verantwoordelijkheid uit handen geeft. Ja. Ja. Ja. Nou ja, weet je, het probleem... En dat, is, dat, geldt voor, dat geldt voor organisaties, net als voor een samenleving. Je hebt... Um, Elk individu in zo'n organisatie die komt binnen met uh, aan de ene kant wil die bijdragen aan die organisatie door hard te werken zijn talenten in te zetten. En aan de andere kant heeft hij natuurlijk ergens ook een beetje dat zelfzuchtige van als ik het uh, met twee vingers in mijn neus kan doen. Uh, dan. Uh, hè? Dus die verleiding is altijd aanwezig. En nou, je kunt in een organisatie een sfeer creëren. Uh, waardoor, je mensen, waardoor je zeg maar die, die, die meer pro-sociale neiging om in het gezamenlijke te pro, investeren. Pro-sociaal. Pro ja, pro dat is een vakterm. Moet ik niet doen. Nee, maar geef niet. Leg het maar uit. Wat is dat pro sociaal Nou, wat we met pro-sociaal bedoelen is dat mensen investeren in het sociale, in het okay. collectieve. En dat is dus bijvoorbeeld een organisatie. Uh, dus daar, daar werken ze voor en daar, daar brengen ze offers voor. Ze komen vroeg in bed uit, ze gaan hard aan het werk... ze proberen de avonduren nog een cursus te volgen, et cetera. Um, en tegelijkertijd is er bij al die mensen ook die verleiding... om, om, uh, om de lijn te trekken. Om, uh, om gratis en voor niks toch te profiteren... van de winst die de organisatie maakt. Dus eigenlijk te profiteren van je collega's. Ja, en dat is een balans. En, en op een gegeven moment zie, zien een aantal van die... meer coöperatief ingestelde collega's... die zien een van hun uh, companen die het met twee vingers in zijn neus doet en net zoveel salaris verdient... en die denken, dat kunnen wij ook. Dus die laten het hangen. En dan zegt de manager op een gegeven moment van... ho, ho, ho, dit gaat niet. En dan gaat de zweep erover. Dus dan laat hij ze niet meer de vrijheid om zelf te bedenken... hoeveel ze investeren, maar dan gaat hij ze vertellen hoeveel ze moeten investeren. En dan komt hij met een spreadsheet langs en dan wordt het Excel-management. En, dat... ja, en dan ziet hij op een gegeven moment dat dat niet werkt, want dat demotiveert... en iedereen doet alleen maar precies wat hem verteld wordt. En dan moet het ontslagrechter aan aan, weet ik wat allemaal... En dan zeggen van, ja, maar misschien dat we het ook wat kunnen ontspannen... en laat die mensen nou eens uit zichzelf komen. En dan zie je dat dat weer werkt. En dat is die slingerbeweging, die is van alle tijden, van alle organisaties... en ook wel van alle culturen eigenlijk. Ja, maar dat zijn natuurlijk ook twee kanten in ieder mens. Ja, precies. precies. Het goede en het ja. slechte. Ja. ja, kijk, wij zijn, wij zijn dus geen, uh, wij zijn geen mieren. En mieren, dat is prachtig. Die, zijn, die, bouwen, die bouwen een mierenhoop. Die zijn genetisch voorgeprogrammeerd om... Een bepaalde bijdrage te leveren aan die mierenhoop en aan het overleven van die, van die gemeenschap. Die hoeven daarover niet na te denken. Die doen dat gewoon, doen dat uh, zo goed ze kunnen en daarna gaan ze dood. Klaar. Uh, mensen hebben iets van die mieren. Hè? We creëren ook van die mierenhoop en noemen we organisaties. Maar mensen hebben ook iets van die, van die chimpansees, die, die, uh, die gewoon uh, vooral veel vrouwtjes voor zichzelf willen hebben. En uh, alle mannetjes moeten het voedsel naar hen brengen enzovoort. Dat hebben wij ook. En wij, dus we wij zijn geen mieren, maar we zijn ook niet meer die hele uh, rauwe apenrots. We zitten daar een beetje tussenin. Nou ja, tussen zo, de mieren en de aap. Maar we zitten een <laughs> beetje tussen de mieren en de aap in, ja. ja. Um, zullen we even naar de muziek gaan? Ja, ik vind het prima. Ja, ja. Um, meestal wachten we daar te lang mee. En het uh, is uh, vaak uh, goed. Kunnen mensen eens even rustig nadenken over wat er allemaal al, uh, al gezegd is. Wat voor muziek heb je meegenomen? Um, nou, ik had uh, een paar dingen meegenomen. Ik weet niet wat je nu als eerste wil hebben. Ik dacht dat we Piazzolla ja, vingen dat, daar. Ja, dat vind ik prachtig. Ja? Ja, ja. Waarom? Nou, omdat ik het prachtig vind. Ik vind het, <laughs> <ja>. <laughs> ik vind het schitterend. Ik, ik, ik ken ik heb de, Deze cd heb ik al jaren. En um, ik draai hem helaas niet zo vaak. Maar elke keer als ik dit, dit, dit nummer uh, hoor... Dat, uh, het ontroert mij enorm. Ik vind het prachtig. Ehm... Um, en wat ik er ook wel aardig aan vind, is dat um, ja, het klinkt als, uh, als de klassieke tango en, uh, uit Zuid-Amerika, maar prachtig. Maar uh, het is een tango die toen hem toen um, um, schreef en maakte, uh, op enorm veel kritiek kwam te staan. Want de echte, echte klassieke tango, die moest hier niets van hebben. Ja. Dit was veel te modern en veel te divers, allemaal verschillende invloeden erin. En ik vind het eigenlijk wel mooi hoe je, hoe je vanuit allerlei verschillende invloeden eigenlijk weer iets nieuws creëert. En nou ja, hè, een soort dit, het positieve van diversiteit. Dat vind ik er eigenlijk ook wel mooi aan. Ja. Het was een mooi nummer, het ging over de winter. De winter. De winter van in, Buenos Aires. in Buenos Aires. Van Astor Piazzolla. Een keus van mijn uh, gast vannacht, Carsten de Dreux... hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de UvA. Het is trouwens niet zo'n heel uh, aardig heerschap, hè, die Piazzolla. Nee, dat is ook zo. Dus ik weet niet helemaal of het klopt, maar ik las ergens dat hij... Uh, in, in, in de jaren 60, 70... Uh, uh, ook gewoon optrad voor de, voor de Goenta uh -huh. en uh, naar Pinochet afreisde om uh, zijn feestjes op te luisteren. En, uh, en, dan, en dan hoor je dat, dan lees je dat en dan denk je van hoe is het mogelijk? Ik vond dit mooie muziek en nu weet ik dit. En, en, en dan krijg je een soort dilemma. Ja, ik weet eigenlijk niet precies... Maakt dat uit? Nou ja, dat is dus de vraag die dan opkomt. M mag dat uit, maar gaat, maakt dat voor mij uit? En, nou, in dit specifieke geval niet. Het is een interessante vraag, want ja, ja dan krijg je natuurlijk altijd uh, Céline. Hè? Ja, bijvoorbeeld. Of, uh, ja. of stel dat, er, dat ja. men er nu opeens achter komt dat Rembrandt een vrouwenverkrachter is. Vind ja, je dan ja. Uh, ja. Uh, ja. Uh, de ja. schilderijen de Uitreis, niet meer mooi? Aan het rijksmuseum of hangen we niet <laughs> terug, weet je wel, dat idee. Nee, ja. maar goed, je, ja. je kan de voorbeelden ja. zelf verzinnen. Ja. Ja. Ja. Staat dat niet los ja. van de, de, de, ja. de schoonheid van wat iemand maakt? Staat dat ja. niet los van zijn, ja. zijn ja. gedrag? Ja. Nee, ik vind dat gewoon nou interessante Ja. Interessante vraag. Het is ja. interessant, maar ja. goed. Het heeft, met, uh, het heeft niks met de arbeidsmarkt en de, <laughs> de arbeidspsychologie te maken. Uh, ja, ja, want daar, uh, ja. daar hadden we het over. Uh, je benadrukt uh, in diverse publicaties het belang van polderen. Hè? Ja. Ja. Terwijl toch een heleboel mensen dachten dat poldermodel was een beetje ten graven was gedragen. Ja. Sociale ja. partners ja. kwamen er helemaal niet meer uit. De FNV ja. blies zich op. Ja. Mensen ja. kunnen zich dat allemaal nog herinneren. Ja. En ja. toch zeg ja. jij... Polderen blijven doen. Blijven doen. Waarom? Nou, omdat ik denk dat het de enige manier is om er met elkaar uit te komen. En kijk, Nederland is natuurlijk van oudsher een land waar allerlei verschillende belangengroepen zich goed georganiseerd hebben. Vakbonden, de verschillende zuilen, politieke partijen, werkgevers. En... Uh, je kunt lijnrecht tegenover elkaar gaan staan en knokken. En dan wint er één en de ander verliest. En dan, dan kun je een tijdje weer door. He, dan wordt er een bepaalde oplossing opgelegd. En dan kan je een tijdje door. Maar de verliezende partij die komt vroeg of laat toch weer verhaal halen. Linksom of rechtsom. En, en dan zijn de rapen weer gaan en kun je weer opnieuw beginnen. En het poldermodel, uh, waar, waar Nederland natuurlijk toch wel uh, goed in geworden is... Uh, voorkomt dat. Het gaat allemaal een stukje langzamer. Het is allemaal wat minder fel... Uh, maar uiteindelijk vind je daardoor oplossingen... waar iedereen genoeg van zichzelf en van zijn eigen belangen in terugvindt. Bovendien, als je met elkaar om de tafel gaat zitten... en je gaat elkaar recht in de ogen kijken... dan weten we gewoon uit een heel veel onderzoek... dat dat tot veel, uh, laten we zeggen, creatievere oplossingen leidt... dan dat uh, nou ja, dan het wapengekletter en, uh, en het domineren, zal ik maar zeggen. Toch zijn er ook mensen die zeggen, juist een conflict kan creatief werken. Ja. En als ik me niet vergis, ja. was jij vroeger ook die mening toegedaan? Ja, ja, ik ben die mening nog steeds wel toegedaan. Alleen ik... Uh, uh, ik, ik denk. Nou, dit ook... klinkt toch heel anders wat je nu zegt. Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is om goed na te denken... over wat voor soort conflicten je het hebt. Uh, het conflict wat zich afspeelt binnen, een, uh, binnen de polder... Uh, waar, iedereen het ervan, uh, waar iedereen het idee heeft van... we hebben wel dat gezamenlijk doel om dit tot een goedlopende economie te maken... of tot een goed functionerende samenleving. Dat is het uiteindelijke doel. Daar is iedereen van overtuigd. Dan kan je een enorm conflict maken met elkaar... over de wijze waarop je dat doel realiseert. Dat is prima. Daar word je scherp van. En daar komen inderdaad creatieve ideeën en oplossingen uit voort. Um, dat zijn dus potentieel goede conflicten. Daar kan je wat aan hebben. Ze zijn nog steeds wel heel link... want het loopt snel uit de hand... Mm -hmm. Uh, dus ik, ik, ben, ik ben vooral voorzichtiger geworden in de loop van de jaren. in het, zeg maar, uh, uh, in het uh, pleiten voor. Uh, gooi de beuk er maar in. was je vroeger goed. wel? Ja, vroeger wel. Maar je wordt. Uh, <laughs> nou, voortschrijdend inzicht? Voortschrijdend inzicht. Of is dat ook iets wat dat vakgebied. Ja, ja, ja. Nee, dit is, is voortschrijdend inzicht op basis van onderzoek. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, dus we, ik denk dat we ongeveer 15 jaar geleden begonnen we echt uh, een groep wetenschappers echt van het, het idee van goh we hebben altijd gekeken naar conflicten als negatief en slecht is dat wel zo en de eerste studies die we deden daar bleek uit dat conflicten eigenlijk ook hele positieve effecten konden hebben dus zeiden we goh jongens hè, ga ervoor eh? nou ja en dan blijf je toch dat onderzoek doen en dan dan merk je dat uh, die eerste studies die je doet die kloppen wel, alleen je merkt dat in de loop van de tijd er toch een aantal zeg maar, randvoorwaarden bij komen. Die krijg je scherp. Mm -hmm. dus ja, het werkt inderdaad wel, maar onder specifieke randvoorwaarden. En ik denk de, de allerbelangrijkste noemde ik net. Men ja. moet het wel met elkaar eens zijn over dat einddoel. Ja. Okay. En dan kun je met elkaar ruzie maken over de strategie. Um, ruzie hebben over dat einddoel, dat is de dood in de pot. Dan heeft, dan heeft conflict helemaal geen zin. Dus ik denk, als je een polder hebt... waarin mensen het eens zijn over dat lange termijndoel... en daar is niet zoveel ruzie over, daar is niet zoveel oneenigheid over. Uh, de, de SP en de VVD zijn het eigenlijk wel met elkaar eens over dat einddoel. Gewoon een gezonde, financieel gezonde en een sociaal gezonde samenleving. Er zitten wat, wat verschillen over de specifieke inrichting daarvan. Maar hoe je daar komt, daar is men het ernstig over oneens. Kan het kan helemaal geen kwaad om elkaar flink het vuur na aan de schenen te leggen. Maar blijf met elkaar praten. En, en dat is heel belangrijk, gaat niet op de man spelen. Want dat is dus dan, dan, dat is de, de ingrediënt waarom het weer uit, uit de klauwen gaat lopen. Dat gebeurt natuurlijk in die politieke arena wel. Ja, ze zitten er enorm te rommelen. Ja. Dat, dat, nee, dus, dat is ook helemaal niet goed. Hè. Dat is dus een van die dingen die je in het huidige ja, ja. verkiezingsdebat ziet. Dat Ik denk van, kijk, het is natuurlijk spannende tv als, als Samson tegen Rutte zegt... en nu doet, het, nu doet u het weer. Dan denk je, wow, yes, ruzie. En tegelijkertijd gaat de discussie op dat moment en ook daarna helemaal niet meer over de inhoud. Het gaat alleen nog maar over hij loog en hij had hem goed te pakken, et cetera. Nou, dat leidt alleen maar af van de zaak. Zit je daar door. dan aan te ergeren? Nou, ik zit me wel te erg aan het feit. Maar goed, dat kan ik ook mezelf verwijten. Dat ik eigenlijk de afgelopen weken uh, een heel goed beeld heb gekregen van het huishouden van Rutte en uh, de tuin van, van, uh, van uh, Roemer. En eigenlijk geen hebben van wat nou het partijpolitieke programma is. Dat, dat komt via de, de media op dit moment bij mij in elk geval nauwelijks binnen. Nou, Je moet heeft... haast daar echt induiken. Nou ja, het heeft er natuurlijk ook wel mee te maken dat ze in, in 30 seconden hun, ja. hun, hun, hun standpunt ja. moeten verwoorden. Ze moeten het in 30 seconden doen, maar het, is ook, uh, het wordt ook steeds meer een, uh, een persoonlijke show. Uh, he, dus het is een persoon die, die, die, die naar voren gezet wordt. Ik heb geen idee hoe de andere Kamerleden... of, of uh, hoe de lijst van zeg maar, de Partij van de Arbeid of de VVD eruit ziet. Wie daar nog meer op staat. Het zijn... Het, zijn de echt, het is echt de lijsttrekkers die het, uh, die het op dit moment. Uh, nou, je doen. hebt af en toe wel debatten met de nummers twee, dat zijn dan meestal vrouwen. Ja, ja dat zijn vrouwen, dat <laughs> viel mij ook op. Ja, ik zag al die nummers twee al, zijn ja. vrouwen. Ja, ja, ja. Ja, Edith Schippers ja. um, van het VVD, ja. Mona Keizer van, ja. uh, van het CDA. CDA ja. Wie staat er op twee volgens mij uh, bij de Partij van de Arbeid? ja is dat Je weer daar klein maar ja ja ja, ja. Nee, dit, nee dat klopt maar dat is, dat is dat eigenlijk de... wel beschamend dat behalve dan Agnes Kant al die nummers twee dat zijn allemaal vrouwen sap ja sap en uh, ja, ja nee, nee, nee, sap nee, nee, dat ja, bedoel ik ja, ja Jolanda ja, sap ik zei Agnes ja, Kant ik ja, bedoelde ja, ja, Jolanda nee die was het ook ja. nee maar goed nee dat nou, is het ook het is natuurlijk het uh, ja. is natuurlijk toch wel weer een witte mannen uh, <laughs> club. eigenlijk wel hè nou ja goed maar dat is een ander onderwerp emancipatie maar goed je... Ik durf het nu bijna niet meer te vragen, maar uh, ik dacht, laat ik, laat, laat, laat ik eens eventjes aan hem vragen hoe hij dat zelf uh, doet met die uh, flexibilisering van de arbeid. Want je bent getrouwd, je hebt drie kleine kinderen, je vrouw is ook leraar volgens mij? Uh, bijna, ja. Bijna, oké, okay, nou goed. <laughs> <laughs> en ook nog eens uitgeroepen tot moderne man van het jaar? Ja, maar dat is al niet meer geleden, hoor. Eigenlijk wil je dat niet meer weten, waarom niet? Dat is toch fantastisch? Ehm ja. uh, uh, uh. Ja, nou ja, ja, ja, ja dat is fantastisch. Ja. Nou ja, ik werd uitgeroepen tot moderne man. dat was toch wel een beetje een... Uh, plasterk uh, uh, rijkte uh, die prijs pl uit. Plasterk rijkte hem uit, ja. Ja. Okay. Uh, ja, nou weet je, ik werd uitgeroepen uh, tot moderne man. Omdat ik klaarblijkelijk van een groepje mannen... die aan die competitie uh, meededen, aan het spelletje meededen... Uh. degene was die... Uh, Eén uh, dag in de week uh, vrij ja. roos om voor mijn kinderen te zorgen. Ja, dat was al genoeg om een moderne man, ja. van, uh, moderne ja. man te ja. worden. Ja. Ja. En ongetwijfeld uh, heb ik dat heel mooi zeg. verpakt. En <laughs> heb ik er een leuke strik omheen gezet. Waardoor de jury dacht van, god, dat is een sterk verhaal. Uh, en, dus het is ook zo. Ja, ik, ik ja. Heb, uh, ja. uh, de kinderen zijn nu naar school. Dus op vrijdag heb ik wat meer uh, mijn eigen tijd terug. Maar, maar die, de afgelopen tien jaar heb ik dat gedaan. Dat is ook flexibilisering. Dat is er zeker flexibilisering. Kijk, ja, maar kijk, het werk wat ik doe is natuurlijk werk wat, uh, wat je altijd overal en nergens doet en kunt doen. Wat ook nooit ophoudt, behalve als je zelf stopt. Uh, dus het is per definitie werk wat je dus ook heel flexibel uh, kunt doen. Hoezo? Nou ja, je kunt s ochtends om zeven uur opstaan en, uh, en een uur lang werken. En daarna ja, ja. drie uur niks doen. En s'avonds tussen, tussen tien en twee bij wijze van spreken nog weer doorwerken. Ja. Dus je kunt heel erg je eigen tijd indelen. Maar je moet natuurlijk ook aan de universiteiten wel af en toe colleges geven, ja, studenten ja, nee, nee, begeleiden. Oh nee nee, nee, nee, ik zeg niet dat ik, dat, dat, dat ik met een paar uur per week uh, het uh, nee. allemaal rond krijg. Nee, in het tegendeel. Nee, het is hard werken. Maar je hebt wel heel veel vrijheid in het indelen van je eigen werk. En... Uh, en dat, ja, dat maakt het dus ook makkelijker om te zeggen... ik ben op vrijdag, uh, rooster ik de dag vrij, ja. overdag... Om, uh, om voor mijn kinderen te zorgen. En nee. dat werk ik in de avonduren, ja. Bijvoorbeeld uh, haal ik dat weer in. Ja. ja, Maar dat kan natuurlijk niet iedereen. Nee, absoluut niet. Nee. Nee, dus ja. ik vond ook, en dat is dus het tweede, dus van, ja, dan krijg jij die prijs, ja, ja. leuk. Maar uh, ik zit in dat opzicht ook wel in een bevoorrechte positie. Ja. Leidt je ook aan beroepsdeformatie? wat is dat? Nou, dat je in iedere situatie waar je ook, bijvoorbeeld, stelde, je, je bent uh, tandarts of zo, en iedereen die je tegenkomt, denkt je, Hé, hey, die ja. verzorgt zijn bit niet goed of ja. van, uh, die heeft een uh, ja. eigenlijk een beugel nodig, wat je wel zo. Ja. Nee, daar heb ik helemaal geen last van. Dat je nee. bijvoorbeeld als je... Helemaal wel... geen last nee, van. Maar nee, maar je, als je ergens ja. komt, dat, ja. je, dat je op een gegeven moment niet denkt ja. van... Hé, hey, hoe zit het ja. hier uh, ja. Qua... Ja. Ja. Ja. qua... Nee, ik had, het was wel komisch. Ik, uh, ik, sinds, een, sinds een aantal jaren speel ik weer uh, uh, hockey in een, in een team. Een veteranenteam. En uh, nou, die mannen die weten natuurlijk wat ik doe. En op een gegeven moment hadden we partijtjes, wedstrijden gespeeld. En uh, toen kwam een van mijn uh, teamgenoten naar me toe. Hij zegt: Dit moet voor jou toch ook echt fantastisch zijn om. Hè, al die groepsdynamica? En, uh, en ik zei: Van goh, ja, inderdaad. Ja, nu het zegt. Ja, nou, dus ja, ik zou het toch ook eens met die bril. Doen. Dus ja, op dat moment ben ik daar dus niet mee bezig. Nee. ik probeer alleen maar die bal goed te raken. Ja. En dat is al moeilijk genoeg. Um, nee, dus ik heb er niet. Ik ben niet constant uh, de, de sociaal-psycholoog die loopt te analyseren. Nee. Nou. Um... Wat baat je op dit moment uh, zorgen? Want je kan natuurlijk wel zeggen, ik ben een wetenschapper... dus mm -hmm. ja, ik onderzoek dingen en ik trek daar mijn conclusie mm -hmm. uit. Maar dit is natuurlijk wel een vakgebied dat ja, zo in, in maatschappij zit... Mm -hmm. dat ik me voor kan stellen dat er ook dingen zijn waar je denkt... van: dit gaat eigenlijk misschien wel niet altijd de goede kant op. Ja, bijvoorbeeld die hele ja. individualisering. Het feit mm -hmm. dat er steeds meer ZZP'ers mm -hmm. komt. Is dat dan bijvoorbeeld ja, goed? Moeten we daar ook kanttekeningen bij plaatsen? Nou, kijk, een van de, hè, er zijn mensen die hebben wel eens gezegd... in Nederland is de, is de werkloosheid uh, in de afgelopen crisisjaren... relatief weinig gestegen, vergeleken met andere landen. Um, en, uh, tegelijk, en wat je ook ziet, is dat in de afgelopen crisisjaren... het aantal ZZP'ers enorm is toegenomen. Ik geloof dat we op dit moment zo'n 500.000 mensen hebben... die als ZZP'er geregistreerd staan. En er zitten mensen tussen die daar een uitstekende boterham verdienen en fantastisch werk doen. Er zit er ook een heleboel tussen, bij wie het, uh, bij wie het echt heel erg moeilijk is om, uh, om überhaupt uh, zeg maar boven uitkeringsniveau te komen. Um, enorm veel mensen zijn in de afgelopen jaren uit het arbeidsproces, uit de reguliere organisaties, uh, vertrokken, ontslagen, zelf gekozen. Uh, faillissementen bedenk het maar en zijn als ZZP'er aan de gang gaan in plaats van als werkloos uh, geregistreerd. Dus er zit heel erg veel stil leed, denk ik. Dat is wel iets waar ik me zorgen over maak. Want het klinkt allemaal mooi. Het flexibiliseert, het dynamiseert. We hebben zzp'ers, iedereen zoekt zijn eigen weg. En dat is prachtig, we ondernemers. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar voor een heel groot deel van die mensen... is het ook uh, uh, een min of meer gedwongen uitweg uit... Weg, uit uh, nou ja, Je weet toch ook waar die letters voor staan, zzp? Eh... Um, ja, er is. Ja, nee, ja, zeg het nog maar een keer. Ik weet, ja, ik weet wat, ja. Het is dan eigenlijk zelfstandig zonder personeel, ja. maar het wordt vaak een zwakzinnig, zonder pensioen. Ja, ja, ja, nou, dat zonder pensioen, ja, dat, dat, dat, nou ja, dat is natuurlijk wel zo zwakzinnig, denk ik niet. Nee, maar, nee, maar ik begrijp wat ik bedoel. Zwak misschien nee, wel, Nee, maar iemand dus die niet. Ja. Dat moet je ook, denk ik, niet zo letterlijk nee, nee, nee, opvatten. Nee, nee, nee. Maar als ja. veel mensen ja. die daar te weinig ja. rekening ja. mee houden. Ja. Maar goed, en, ja, maar dat is waar. Ja. Ja. Maar uh, uh, is het ook zo dat al die ZZP'ers, of ze nou wel of niet dat, dat, dat gekozen hebben, uh, samenhang missen van een, een, een, een organisatie? Ja. Nou, dat is wel een heel interessant, uh, interessante vraag. En ik, ik, ik weet niet of daar onderzoek naar gedaan is. Uh, maar ik denk dat het wel heel interessant is om daar eens in te duiken. Kijk, we hadden het net voor de uh -huh. muziek hadden we het over dat uh, we zitten ergens een beetje tussen die mieren en die apen. Uh, die, die mieren en die apen. In. Uh -huh. en, uh, en en constant. En dus mens, mensen zijn bij uitstek een, een sociaal is, is bij uitstek een sociaal dier die enorm veel behoefte heeft aan, uh, aan een groep om zich heen. En dat is uh, dat is door onze hele evolutie is het altijd zo geweest. Dat is ook de belangrijkste reden waarom de mensen naar de maan kunnen vliegen... en ingewikkelde technologie ontwikkelen, et cetera. Omdat wij heel erg goed zijn in het in een groep verkeren... en in een groep samenwerken en, en afstemmen. Um, dus mensen hebben een hele sterke neiging om in groepsverband te opereren. En organisaties, arbeidsorganisaties... vervullen voor een heel belangrijk deel die functie. Je, het is een plek waar je naartoe gaat... Waar je, je collega's treft. En er zijn prachtige voorbeelden van. Uh, ze jaren geleden ging moest Philips. Uh, moest, uh, daar moesten mensen uit. En toen hadden ze bedacht dat, dat uh, de, de, de, de, een laag ouderen. die konden dan eerder met pensioen. En met behoud van allerlei. er uh, was een prima gouden, gouden deal kregen die mensen. En toch weigerden ze. En toen uh, dacht ze: waar is dat nou? Ze krijgen geld mee. Ze kunnen heel dag gaan vissen. En toen gingen ze nog eens doorzoeken en uiteindelijk kwamen ze erachter... dat die Philips-medewerkers eruit moesten, die weigerden... omdat met het ontslag bij Philips betekende ook... dat ze geen lid meer mochten zijn van de kaartclub van Philips. En, Philips had in die tijd... Misschien nog steeds, maar al van die tijd zat er om dat bedrijf... een heel sociaal netwerk van clubjes en, en toestanden. En de Philips medewerkers die hadden daar toegang toe. En dat was een onderdeel geworden van hun dagelijks leven. Daar hadden ze hun hobby's, daar hadden ze hun sociale contacten. En dat viel ineens allemaal weg. En dat was onverteerbaar. En ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is van, een, een, van de functie... die een organisatie ook heeft uh, voor, voor de mensen, voor de werknemers... En die functie valt dus weg op het moment dat je zzp'er... in je eentje in de, koffies, in de koffieshop achter je laptop zit. Uh, dan heb je niet meer die stabiele sociale omgeving. Die moet je elders vandaan halen. En wat je ziet is dat sommige zzp'ers elkaar inderdaad weer treffen. Dagelijks in seat to meet of zo. Of in de koffieshop of op andere plekken. Maar ergens ja, trekt dat toch weer naar elkaar toe. En dat worden dan sociale netwerken, et cetera. Sommigen overleven en vinden weer een, een manier. Maar ik ben bang dat er ook heel veel zijn die dat niet kunnen. Mm -hmm. En daar echt... Zonder dat je er misschien bewust van bent, ook echt iets substantieels mist. Want dat idee dat zo'n bedrijf je hele leven bepaalt, ja, dat is langzamerhand toch achterhaald. Hè? Dat, dat is absoluut achterhaald. En dat is ook niet uh, iets wat ik. gaan ze daar nog verder? Ik ja. geloof dat, dat je ja. daar zelfs door het bedrijf begraven wordt. Hè? Ja, het zou best kunnen. En, uh, en ook als je zelf moet hebben gepleegd omdat je zo over de klink gejaagd bent. Uh, of door jezelf of door je baas. Nee, dus het kan, het kan extreme vormen ja. aannemen. En natuurlijk is het zo dat, dat zeg maar, dat klassieke. Uh, het is een beetje het Rhineland-model uh, van de organisatie... die in die samenleving staat... en, en waar de werknemer onderdeel is van, van, de, van de gemeenschap daarbuiten... en de organisatie eigenlijk ook in de haarvaten van die gemeenschap uh, vertegenwoordigd is. Dat, dat model bestaat uh, steeds minder. Het is ook steeds minder makkelijk vol te houden. Maar dat model past eigenlijk wel veel beter... bij hoe wij zeg maar, evolutionair geprogrammeerd zijn... Dan het, uh, dan het model van zeg maar, die grote multinational... met een paar uh, onzichtbare shareholders... Mm -hmm. en een raad van bestuur met topbonus. En het is allemaal weg. Uh, het is abstract geworden. En, um, en dat, dat past veel minder goed bij nou ja, wat ik net zei... Mm -hmm. die evolutionaire voorprogrammering, zou je kunnen zeggen. En ik vraag me dus wel eens af in hoeverre dat is vol te houden. Wij kunnen die die versnelling eigenlijk, die er in, die, in de organisaties plaatsvindt... kunnen wij nauwelijks bijhouden. Dus je moet, daar op een, je moet op je tenen gaan lopen, op je evolutionaire tenen mm -hmm. zou je kunnen mm -hmm. zeggen... om dat bij te kunnen houden. Dat is vermoeiend. En dat gaat dus ten koste van allerlei andere zaken, zoals geluk en tevredenheid... maar ook betrokkenheid bij zo'n organisatie. En de mate waarin je je werk goed kunt doen. Ja, Maar goed, dat zijn natuurlijk dingen die daar allemaal achter zitten. En daar gaat het in de... Politiek en campagnes gaat het daar niet over. Want het is nee. natuurlijk gewoon te complex. Ja, dus voor een deel is het te complex. Maar het kan ook zijn dat je op een gegeven moment je moet afvragen. Um, of je of dat einddoel waar ik het eerder over had, waar we met z'n allen over eens zijn, namelijk een economisch solide. Hmm. en goed functionerende samenleving, die, dat vereist twee ingrediënten. Enerzijds dat het financieel-economisch op orde is en dat je concurrerend vermogen goed is en dat je. enzovoort. Maar het vereist ook dat binnen die samenleving de sociale binding goed, goed is georganiseerd... en dat daar ruimte voor is en ook aandacht voor is. En als je dat uit het oog verliest, dan red je het niet... met, uh, met ontslagrecht en een verhoging van de pensioenleeftijd. En daar gaat het in die campagnes over. Ja. Heb je desondanks een stemadvies? Uh, Jawel. Ja? ja. Nou? <lacht> <lacht> daar ben ik dan weer verbaasd over. Um, ja, kijk, ik vind dat je moet stemmen, want ik vind dat je mee moet doen... Ik heb bij elk programma wel een. Uh, heb ik allerlei fronsen. Um, maar mijn stem. Ja, ik zou persoonlijk het wel uh, fijn vinden. als er weer een soort paars kabinet. Uh, na, naar voren komt. En ik hoorde Rutte, en Rutte het zeggen. Rutte heeft net gezegd dat het heel, veel weg dat het was, heel he? ver weg was. Ja. heel ver weg is. En dan denk ik. ach, dat is ook weer retoriek. Want hij zal wel moeten op een gegeven moment. En misschien wil hij het ook wel. Ik hoop dat hij het wil. Hij is een van degenen die straks aan het stuur zit. Ja, maar goed, hij zegt dan twee jaar geleden met Paars Plus kwamen we er ook niet uit, enzovoort. Ja, maar dat ja. zijn ook de onderhandelingstactieken uh, die hij wil, hij wil Samson nu natuurlijk al even bang maken. En, uh, maar goed, een Paars kabinet. Maar waar moeten we dan op gaan stemmen als we een Paars kabinet willen? Uh, nou, ik, de, de zetelverdeling is op dit moment uh, uh, ja. weer helemaal om. Ik geloof nou. dat de VVD, de Partij van de Arbeid, nek aan nek gaan. Nou, uh, er zitten 32, nog een paar zetels uh, tussen. Ja, maar die ja. hebben allebei ruim, ruim 30 nu in de, in de peiling, als ik het goed zag. Ja, maar... met maar goed, oké. Okay. Ja? En dan D66 dan erbij? Ja, dan moet D66 erbij. En wat mij betreft mag GroenLinks er dan ook nog wel bij. Dan wordt het echt een een een, maar, oké, beetje het een CDA regenbogen. er natuurlijk weer bij. Ja, ach, die doen niet zoveel kwaad. Zeker niet als... <laughs> nee, nou. maar kijk, als, als je het CDA hebt en, ja. en, en je hebt de VVD... Ja, die, die okay. zorgt ervoor dat het niet al te christelijk wordt. En de Partij van de Arbeid die zorgt ervoor dat het niet al te okay. kill wordt. Dus wat nou, moeten we stemmen? Uh, ik, ik stem D66 okay. en dat kan ik iedereen aanraden. Goed, dank je wel, Karsten de Dreu. De komende dagen hebben we nog meer gasten in Casaluna. Onder andere Wienke Bodewes, morgen algemeen directeur van Amvest. Gaat over wonen in de toekomst. Jan van der Gein, neuroloog Over ziek zijn hebben we nog socioloog. Marlijn Oudernams en Bas van Babel. En dan in lunch is morgen te gast Dirk Bruunen. U kunt mij zometeen bellen, 0800-1121. Als u nu aan het werk bent. Tot zo. Ik? Ik. ik ik ik ik ik en ik. Ik ben niet alleen. Carlos jij. NCRV. Het bureau hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 3, aflevering 68, 1974. Ah. Moet toevallig spel op een vergadering van de vrienden. En ik vertelde dat jullie weer samen op pad zijn geweest. Met de dochter van een bakker. Wacht dat wat? Nee. Nou, kan ik me voorstellen. Ze had één aardige opmerking. Ze vertelde dat ze bij haar thuis altijd roggebrood aten. Behalve haar zusje. Die kreeg witte brood, omdat ze een zwakke maag had.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 Heeft een bijzonder goede opvoeding gehad. Dat maakt je tegenwoordig niet veel meer mee. Nee. Met wat voor gezin komt ze eigenlijk? Reformeerde bond of christelijk gereformeerd? Haar vader is postbode. Je meent het niet? Ik dacht, dat had ik nou geen ogenblik gedacht. Nee. Dat zou je niet zeggen. Zo klit ze zich ook niet. Nee. Maar in ieder geval is het een bijzonder aardig kind.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 Ja. Ja. Hoe gaat het, vader? Goed. Ze begrijpen het niet meer. Dag, vader. Dag, jongen. De vent zit vastgebonden, maar hij maakt zich telkens los. Gisteren was hij ineens boven mijn hoofd. Ik schrok me dood. <tie> <tie> Deprimerend, hoor.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 jij ja, je vader even optillen, Maarten? Zo. Zo. Vervelend voor jullie dat ik mijn licht te slapen. Dat vinden we helemaal niet vervelend. Slaat dus u maar rustig. Je hebt geen idee hoe onzinnig. Waar heb je geen idee van? Ik heb geen idee.